Het ongeluk bij het eiland Kos raakten in totaal vijf mensen gewond... maar ze zijn er volgens de Griekse kustwacht niet slecht aan toe. Aan boord van het schip waren 26 passagiers. Op het imitatiepiratenschip ontplofte een namaakanon. Een matroos heeft de boot naar de haven gevaren. Een man van de 28 uit Ridderkerk die betrokken was bij een dodelijk ongeluk... heeft zich gemeld bij de politie. De automobilist reed gisteren nacht een man op een brommer dood en reed daarna door... De politie had de auto een korte tijd later gevonden, maar de bestuurder was spoorloos. Hij meldde zich aan het eind van de middag op het politiebureau. De man reed zonder rijbewijs. Het weer van opklaringen, maar lokaal ook mist. In het noorden kan bui bijvallen. Het koelt af naar 4 tot 9 graden. Overdag veel zon en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nachtbrakers. Goedenacht, nachtbrakers, ja het is uh, iets over drieën en je luistert weer naar Radio 1. Je luistert naar nachtbrakers, de kroeg die nooit dicht gaat, want uh, ja, het, gaat, het gaat eigenlijk altijd door. Sowieso de programma's op Radio 1, maar ook het, uh, het leven en het, uh, het leven is een feest. Dus geniet ervan en trek die openingstijden gewoon heel ver door joh. Het kan allemaal. Om vijf uur geef ik dan de laatste ronde, maar dan uh, neemt Luc het weer van me over. En uh, vannacht wil ik het graag met jou hebben over sluitingstijden. Over hoe laat jij naar huis gaat. Bijvoorbeeld ben je echt een kroegtijger dat je tot zes uur gewoon echt tot je eruit geveegd wordt. Pas naar huis gaat. Of meer zoals Filemon wat hij toen net vertelde. Dat hij eigenlijk om twee uur wel echt ja, eigenlijk gewoon dronk is en, en, en naar huis wil. Um, daar wil ik het over hebben. Sluitingstijden. Zijn ze, zijn, is het goed om gewoon vrije sluitingstijden te hebben dat iedereen lekker naar huis kan gaan? Of zeg je iedereen om twee uur naar huis, want ja, een beetje regulering... dat je niet helemaal klem zit en gewoon op tijd naar huis gaat. Laat het mij weten. 0800-1121. 0800-1121. En uh, mijn nachtbraakverslaggever Dirk is momenteel live op straat. En hij gaat langs bij de kroeg Ome Snol, midden in de Amsterdamse Jordaan. Uh, Dirk, uh, jij bent daar nu op locatie. En uh, ja, zo midden in de nacht. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe is het daar? Dirk? Ik hoor politiegeluiden. Ja Frank, ik sta op de gedempte Poortslootgracht in het centrum van de Jordaan, in onze hoofdstad Amsterdam. En als experiment is café Omes Nol, een café in de Jordaan, de hele nacht open. We gaan naar binnen Frank en we gaan kijken wat dit experiment voor een uitwerking heeft. We gaan naar binnen. Binnen aangekomen lopen we naar de kroegbaas van café Omes Nol, uh, genaamd Dikke Jopie. Dikke Joppie, hoe maakt u het? Dat ga ik niet vertellen vrienden, maak jij het ook. <laughs> ja, uh, Dikke Joppie, bent u ja. blij met de nieuwe schuiting, Nou, ik moet zeggen, we valt me wel zwaar. Hoor. Café Ome-Snol is uitgekozen door de gemeente Amsterdam om uh, deze proef te ondergaan. Ja. Kunt u mij vertellen, wat is er zo speciaal aan Café Ome-Snol? Nou, dit is eigenlijk een één woord aan te leggen, Dit is André Hazes. Kijk, uh, die gozer, die kwam hier heel vaak uh, geregeld uh, voorbij lopen. Nou, zijn favoriete café, dat zit hiernaast. Van die uh, homofiele indiaan van hiernaast, is. Je snapt het niet hè? Ja. Hebben je trouwens wat drinken? Uh, ja, lekker. Maar, lekker uh, doe maar een uh, alcoholvrij biertje. Ik ben slot aan het werk. Een alcoholvrij biertje? Hebben we niet een grapje. alcoholvrij bier is als een behandelmarslein. Oh, het beste best is eruit. Nou, uh, uh, dank u wel, uh, uh, oma Jopie. Uh, we hadden een gesprek met de kroegbaas. We gaan inmiddels uh, uh, door. Hierop gegroeid ook uit. De ja, dus zometeen. Uh, goh, dat is heel gezellig klinkt het daar in oma Snoels. Echt zometeen meer van Dirk. Dankjewel, Dirk. En we komen nog even bij je terug, want jij hebt net een alcoholvrij biertje besteld. Dus uh, die zit daar nog wel eventjes. Wat vind jij? Mogen kroegen en discotheken zelf weten hoe lang ze open blijven, Of moet er een duidelijke tijd zijn dat alles moet sluiten? Bel mij op 0800 1121, 0800 1121. Mailen kan ook, uh, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Nachtbrakers Closing time Open all the doors And let you out Into the world Closing time Turn all of the lights on Over every boy And every girl Closing time One last call for alcohol So finish your whiskey Or beer closing time you don't have to go home but you can't stay here toepasselijke plaat bij vannacht. Semisonic met Closing Time. Het gaat vannacht over sluitingstijden. Um, vandaar een toepasselijke plaat. Sluitingstijden van, ja, moet het vrij zijn dat iedereen lekker kan bepalen... hoeveel die drinkt, hoe lang hij in de kroeg blijft zitten? Of heb je zoiets van, oké, okay, om drie uur is het klaar... want anders drink je veel te veel, iedereen moet naar huis... en um, stel dat ze nog een feestje willen vieren, doe het dan lekker thuis. Freek, die belde naar 0801121, want je kan meepraten. Freek, goeienacht. Goeienacht, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Ben je al, heb je al geslapen? Uh, tot half negen afgelopen avond. Ik ben nu aan het werk. Oh, oké. Okay. Wat doe je voor werk? Ik werk als nachtreceptionist in diverse hotels. Oh. Heb je mooie nachtklanten gehad al? Ja, vannacht was het gezellig. Oh, vertel. Even een kleine anekdote. Gaan we daarna over de nou, straatjes hebben? een anekdote gaat misschien wat verder, maar ik had... Uh, in het hotel waar ik nu werk hebben we een bar en af en toe komt er een late gast, mag ik nog een drankje. Maar vanavond had ik vijftig late gasten die nog een drankje wilden. Oh, je had een heel feest? Nou, feest niet. Het waren drie groepen, maar in totaal waren het er vijftig. Maar bedien je dan die nog wel? Want heb, heb, ja, heb jij een sluitingstijd in je hotel? Nou, ik heb formeel één uur sluiten, maar goed, als ze braaf zijn en ik... Eh, qua tijd of qua andere werkzaamheden kan ik het aan, dan neem lekker een drankje. Ja. En je hebt, uh, je hebt ze wel net de deur uitgeveegd, want je kan nu rustig met mij bellen. Ja, ze gingen een, een drie kwartier geleden, ging de laatste weg. Oh, lekker. Dus tussen uh... de hele boekhouding even gedaan. Oh, en je gebeuren. luistert een beetje naar Radio 1. En altijd heb ik radio 1 aan als ik s'nachts op ben. denk. Gezellig. Welkom bij de Vereniging van de Nachtbrakers hier. Nou, zo. dankjewel. Hartstikke midden in de gezellig. nacht. Sluitingstijden, Freek. Jij zegt. Uh, wat, wat, ben jij voor de, voor de vrije sluitingstijden? Ja, of heb vrij, wel... gewoon vrij laten. Hoezo? Toen ik nog heel jong was. En dat is een poos geleden. gingen we voor te stappen. En toen had je ook sluitingstijden 1 uur of 2 uur. En wat gebeurt er dan? Dan wordt iedereen, half dronken of helemaal dronken, op straat ja. geveegd. En dan krijg je buiten één grote teringzooi. Ja. Want de helft wil nog meer. De andere helft is zo blauw dat ze rotterheid gaan zoeken. Met elkaar of uh, in de buurt. En als je gewoon lekker de gasten de deur uit laat druppelen. Als ze van de kruk afvallen te gaan zijn. Nou ja, dan zijn, hebben ze niet zoveel bravoer meer. En dan zijn het maar een hele kleine groepjes of enkelingen die de straat op gaan. Uh, los van elkaar. Ja. En als jij al die kroegen tegelijk dichtgooit. Dan wordt het zo'n verzameling van dan dronken mensen. Verzameling mers. dronken en verzameling dronken erop En dat is gewoon. Uh, ik denk dat dat voor de openbare orde gewoon heel erg negatief is. En hoe was jij zelf dan? Want je zei, je ging vroeg uit in Amersfoort en dan... Uh... Nou, ik was zelf redelijk braaf. Als ik lichtblauw was, dan ging ik net voor sluitingstijd weg. En hoe laat was de sluitingstijd in Amersfoort? Ja, nou, volgens mij was het toen twee uur of zo. Oké. Okay. Maar ging je dan ook trappen nog, daarna? Of ging je het ergens wel, verder? Ja, dat is wel eens schijn gemaakt, maar rotzooi trappen nee, niet echt. Nee, hey, want daar is het dus een beetje, maar kijk, jij, zei... jij, jij bent dan uh, verantwoordelijk genoeg om te zeggen van ja, als ik een beetje dronken was, ging ik naar huis wel. Maar er zijn er ja, ook mensen die of geen stop je, of, of, hebben. Of, of iets leuks doen met, met vrienden of ergens bij iemand nog naar huis toe, maar niet, geen trap of staat of zo. Nee, maar dat er, is zijn, nooit gedaan. er zijn ook mensen die bijvoorbeeld geen stop hebben en die maar door willen gaan en door willen gaan. En dan, dan kan het misschien ook alweer uit de klauwen lopen dat ze maar blijven drinken. Het is ook die sluitingstijden ja, ja, zijn... Laat ze, laat ze lekker in de kroeg zitten tot ze van de kruk afvallen. Ja? Dan veeg ze op en schop uh, ze eruit. <laughs> ja. en, en nu? Want je bent, je zegt van toen ik jong was ging ik tot, tot twee uur uit. En nu? Ga je nog steeds wel naar de kroeg? Nou, zelden meer hoor. ben je even een sigaretje gaan roken? Ja, hoe weet je dat? Nou, ik hoor geluiden op de achtergrond. Ja, binnen mag ik niet roken. Dan gaat de brandalarm, staan allemaal gasten ineens op de stoep. <laughs> dan maak ik geen vrienden. <laughs> nee. Maar, en nu dan? Want wat, nu ben je wat ouder. Uh, ga je nog steeds wel naar de kroeg? Uh, af en toe. Als het één keer in de maand is het veel. En dan? Met wat vrienden gewoon. En maak je het dan bond? Ga je dan echt door tot nee. praten? Nee hoor. Ik wil niet zeggen dat ik altijd helemaal broodje nuchter buiten kom, maar dan loop ik braaf naar huis. Oké, okay, dan, dan heb je het wel, wel in eigen hand. En, en waar woon je nu, nog steeds in Amersfoort? Of niet? Uh, vlakbij, een plaatsje. En ja. hoe, hoe zijn de sluitingstijden daar? Uh, meestal gaan ze dicht uh, als ja, het niet meer gezellig is. Dus. Oh, dus vrije sluitingstijd? Ja. Oh. Wat grappig. Dat is wel goed. Maar ja, ik kom uit Amsterdam en ik vind het dan heel raar dat ik door de week zou uitgaan en dat alles om één uur bijna dicht gaat. Er zijn een paar nachtkroegen dan, heet dat, maar dan gaat alles om één uur dicht. Dat vind ik zo ja, raar. Ja, daar heb ik geen ervaring mee. Ik ben er wel geboren ooit, maar dat is al lang geleden. Ik werk er ook wel weer tegenwoordig in een, een van de hotels. Ja. Niet helemaal in het centrum, maar dan komen wel de gasten, vooral toeristen binnen, druppelen tot vier uur vijf. Maar daar hebben we eigenlijk nooit problemen mee. Nee. Nee, heb je wel eens, uh, want je, hebt nu, je werkt nu in een hotel en je hebt toen net nog wat gasten binnengelaten. Heb je ook nog wel eens dat mensen echt om vier uur nog bier bij je willen komen drinken? Bier? Sorry, hoorde je niet. Of eh, dat je echt om vier uur nog mensen hebt die dan zo aankloppen en vragen van, hé, hey, kan ik nog ja, een bier drinken? Ja, maar dat krijgen ze niet meer. Want jij hebt dan wel die sluitingstijd voor jezelf bedankt. Ja, het ligt er, het ligt er een beetje aan als één of twee mensen in komen. Uh, kunnen we nog een jaar, dan kunnen ze we sowieso wel een drankje krijgen. <laughs> Drink je dan mee? Ja, dat mag officieel. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee? Nee, dat kan niet. Nee, natuurlijk niet. Je hebt natuurlijk wel de eindverantwoordelijkheid. Ja, joh, je bent... De, de, de, de, de, de, nou, dit hotel heb ik dan nu 80 gasten. Ja. Maar als er wat gebeurt, dan moet je niet aan denken. Nee, dat kan echt niet. Ik uh, hou het lekker op een liter melk per nacht. <laughs> Met mijn neus dicht wel eens warm, maar goed. Nee, dan ja. nou, als ik thuis kom, dan neem ik wel zo'n pilsje om half acht, weet je wel. En dan ga ik lekker naar bed. Ja, dan slaap je toch even wat lekkerder door dat ene bier. Ja, joh, dan ga ik lekker slapen. En uh, als ik vrij ben... Uh, ja, dat zeg ik, dan ga ik wel eens nog een keer naar de kroeg, maar dat is uh, zelden meer hoor. Ja. Nou ja, dankjewel in ieder geval, Freek, dat je even zo uh, wilde bellen. Ja, maar dat is even mijn mening inderdaad, van ja. laat ze lekker vrij. Ik denk dat dat voor de openbare orde het beste is. Ja, denk, ja, ik denk het ook, want dan kan iedereen gewoon lekker naar huis gaan wanneer hij wil. Ja, nou dat ja, vind ik een goede. Ben je het dan wel dat wel, wel dat een kroegbaas een, een, een, een of kastelein of, of barvrouw wel een stukje verantwoording heeft daarin. Nou ja, je moet het een beetje zelf inschatten denk ik toch ook? Dat je op een gegeven moment ook niet misginkt aan sommige gasten. Nee. Ik heb ook wel eens in een hotel gestaan en daar had ik ook het gasten. Nou, die kwamen dan ook van buiten. Ja. Nou, ik heb een keer, een keer de sleutels afgepakt. Die wilde met de auto. Dat gebeurt niet. Oh, dat, ik dat heb is ook wel. Hij heeft letterlijk weer. de sleutels afgepakt. En toen werd hij niet boos? Ja, hij werd erg boos. Maar? Ik heb het toch gedaan. Hoe liep dat en, af? En een taxi voor nog een bel. Ah, oké. Okay. En hij woonde wel een beetje in de buurt. Ja, hij woonde niet zo gek ver weg. Nou, nee, oké. Okay. Het ja, want... Hetzelfde geld uh, Rij jij in de auto en kom mijn dochter met haar auto de hoek om, even even dag zeggen, en dan rij jij er te barsten. Ik ben helemaal persoonlijk niet. Ja. ja. dat doen we niet. Ja, en met die sluitingstijden is het ook een beetje eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ja daar zijn we het met elkaar eens, uh, Freek. Vind ik nou, het je wel. Ik zet de radio weer uit, we gaan ja. weer verder, luisteren, weer verder luisteren Ik draai zo meteen een, uh, een plaat van Blondie. Ik weet niet of je daarvan houdt, maar dan kan je er alvast naar uitkijken. Dat heeft mijn leeftijd uit, dus dat kan. Nou ja, hey. En best een mooie vrouw ook nog, toch? Hé, hey, hartstikke goed, man. Huppakee. Hoi. Fijne nacht! Jij ook. Lieve Freek. Freek belde naar 0800-1121 over de sluitingstijden. Kan jij ook doen uh, 0800-1121? Uh, ben jij voor vrije sluitingstijden of ben jij juist voor een beetje regulering? Iedereen om drie uur naar huis, anders blijven ze veel te lang zitten in de kroeg. Laat het me weten, 0800-1121. Ja, en veel van mijn vrienden zijn natuurlijk nog aan het uitgaan. En ja, die hebben nog geen last van de sluitingstijd. Eén daarvan is Wietse, Wietsen, Wietsen nacht nacht. hallo. Hey, um, jij bent niet in Nederland aan het uitgaan, hè? Je zit in Brussel, hoor. Nee. Ja, precies in de hoofdstad van België. Hoe zijn daar de sluitingstijden? Nou, nee, het gaat hier toch wat makkelijker. Als, als mensen omzet kunnen draaien, dan laten ze de kroeg nog even twee keer extra open. Dus het gaat allemaal wat, wat simpeler, zeg maar. Ja, ben jij ook in, in nu deze... in de kroeg nog? Wat zei je? Ben jij ook nog in de kroeg nu? Ja, ik ben in de kroeg. Wil je het even horen of niet? Ja, ik loop even, even naar binnen. Horen. Ja. ja, ik loop heel veel de midden, maar dat kan ik niet meer verstaan. Hè? Nee, dan ga ik je even, even moet je wel door. weer meteen naar buiten lopen. Ja, precies. Ik loop even door. Komt-ie aan. Ja. ja. Zo zijn we er toch nog een beetje bij op te raden hè ja, je ligt waarschijnlijk in je bed. Oh, mijn god. Ja, het is heel heftig daar, hoor. is in de kroeg in, uh, in Brussel en laat even horen hoe, uh, hoe lekker het daar is. En hoe gezellig en het er is. De... Oh, ja, daar is hij weer. Ja, daar ben ik weer. Hai, Jij bent, je bent in Brussel in de kroeg en het, hij is nog gewoon open. Weet je ook dat laat hij open is? Nee, maar dat is hier het verschil. Want in, in België gelden iets minder regels, heb ik het, heb ik het gevoel. Oké. Okay. het is meer, zeg maar, van als je er bent en het is gezellig, hoor, dan blijft het nog iets langer open. Heerlijk. En in Nederland is het gewoon uh, standaard twee uur gaan we dicht. Ja, strikt. En hier is gewoon, nou, oh, we hebben nog nog wel zin, dus we gaan gewoon door. Maar is dat ook misschien een beetje dat Burgondische, wat die Belgen en zeker het, het Franstalige gedeelte van België heeft? Nou, ik weet het niet, want Belgen zelf zijn heel rustig. Die, die, die lopen een beetje te hangen en een beetje bier aan de bar te drinken. Het is zelf niet heel wild. Maar als er, als, er, als er op een gegeven moment geld over de baan die komt, dan zijn ze in keer heel gegetig. Ja, toch een beetje nou, ja, Nederlanders. Dat wij gierig zijn. Maar <laughs> ja. Dus, nou, nou ja, ondertussen, <laughs> als je hier een biertje koopt, dan denk je, zo nou, we blijven nog tien minuten langer open. Ja. Wat vind jij van, uh, uh, want jij gaat natuurlijk ook wel stappen in Amsterdam, drinken wij wel eens een biertje. En dan worden wij wel eens de kroeg uitgeveegd. En dan heb ik al eens gezegd: ja. ja, kom op jongens, het is uh, twee uur, het is donderdagavond, laat ons nou gewoon nog even lekker zitten. Maar vind je dat goed, die sluitingstijden, zo door de week? Want in het weekend is het wat iets ruimer. Of heb je zoiets van: gooi het gewoon lekker open en kijk maar wanneer iedereen naar huis gaat? Nee, ik, ik vind het heel zwart-wit om te zeggen: van, gooi het open of gooi het niet open. Ik denk dat je het per stad moet bepalen. Als, de, als er gewoon veel, uh, veel onrust uh, hoort, zeg maar, dat mensen met elkaar gaan vechten en uh, slechte dingen gaan doen, dan inderdaad gewoon altijd de kroeg dicht. Maar als de stad gewoon goed loopt, zeg maar, waar het gewoon kan. Nou, laten we dan gewoon lekker doorgaan. Ja. Ja. Want het is nu heel erg zo van, we gaan dicht of we gaan open. Maar uh, je kunt het ook gewoon bepalen per uh, wijk, zeg maar. Van deel dat kan open, of dat kan open, of dat kan niet open. Dus daar moeten we meer op zitten, ik. Maar dat is heel erg vanuit de gemeente die dan bepaalt van... oké, okay, um, alle kroegen mogen maar tot twee uur open, want uh, dat zijn de vergunningen en de regels. Jij zegt meer van, eigenlijk wat Freek ook zei... Leg de verantwoordelijkheid bij de, de, de kastelein, de barman. En laat hem ja. gewoon aanvoelen hoe de avond is. Of je open blijft of niet open blijft. Ja, en als hij, als hij veel problemen binnen huis haalt, dan is hij de, de sjaak, zeg maar. Dan moet hij er gewoon voor optreden. Als hij uh, constant bij zijn kroeg een ruzie heeft en het is tot 5 uur open, ja, dan moet hij eerder dicht. Ja, als ja. jij gewoon een uh, normale kroeg hebt waar het gewoon leuk loopt, laat het dan gewoon lekker tot 6 uur open. Waarom niet? Ja. Jij hebt zelf ook in een kroeg gewerkt, een tijdje. Ja. Hoe, tot hoe laat ja. was die open? Die was tot 4 uur open. Oké. Okay. Oh, maar elke dag? Oh, nee, nee, het weekend alleen een Door de week was hij gewoon dicht. S'avonds? Ja, nee, gewoon altijd dicht. Alleen het weekend was hij open. Oké. Okay. En, en zelf, ben jij zelf iemand die dan uh, het liefst gewoon tot zes uur in de kroeg zit? Of ben je wel dat je, dat je het wel lekker vindt als de kroeg ook dicht gaat, dat je een excuus hebt om naar huis te gaan? Nee, nee, ik, ik vind het wel dat je de vrijheid zelf moet houden, zeg maar. Als ik nog een extra biertje wil drinken, dan wil ik gewoon graag gewoon een extra biertje drinken. Ja. En als dan iemand gaat zeggen waar ik de hele avond al heel veel geld in heb gegeven... En ...die gaat vertellen van nee, je mag niet meer bier drinken. Dan denk ik even, ja, flikker op. <laughs> moet je nog ja, een beetje door kunnen halen. Ja, ja nou ja, bij deze, Wietse. Ga lekker de kroeg weer in, in, in Brussel zit je. En uh, ja. geniet van de Belgische biertjes daar. En, uh, en drink tot je eruit wordt gegooid, laat ik zeggen. Heel veel plezier. Ik ben benieuwd hoe laat het wordt. Ik ga <laughs> ja. nog even terugbellen als het eruit moet. Ja, is goed. Heel graag. Ik hoop dat het nog binnen de zendtijd gaat. Ja, dat, ah, je hebt nog je hebt bijna anderhalf uur nog. Oh, ja, dat ben ik wel. Weer. Oh, ik hoor het kroeggeluid alweer. Oh, Wietse, fijne ja, ja. avond, jongen. Ja, ja. Hoi! Yes, het gaat over sluitingstijden. Um, het gaat over sluitingstijden van um, uh, de kroegen en de horeca en, um, en alle clubs en zo. Wel mij 0800 1121 0800 1121. Dan praten wij daar verder over. over ja, moet het nou gewoon open blijven? Of vind je nou wel dat het op een bepaalde tijd dicht moet? Ik, heb, ik vind het ook wel tof. Ik vind het wel een tof vijf, die blondie. Hard of glass hoorde je. En uh, ik weet zeker dat Freek, die uh, in, het, uh, in het hotel zat als nachtportier... heel blij ermee was dat ik die draaide. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Daar luister je naar Radio 1. Het is uh, bijna half vier. En ik heb het vannacht met jou over sluitingstijden. Over um, vrije sluitingstijden. Of over juist van, oké, okay, iedereen om drie uur naar huis. Want dan is het lekker zo duidelijk, overzichtelijk. Weet je gewoon waar je aan toe bent. Um, en ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Laat me weten 0800 1121. Daar kan je al bellen. Gerjan deed dat. Goedenacht Gerjan. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Je zit in een taxi hoor ik, iets ja, of in een auto? Ik, ik ben, ja. Ik ben, gelegen ik in deze alleen in de weekends. Ah oké. Okay. En waar, nou, waar rij je? Ben ik loop vakken en uh, nu zit ik uh, in de weekends in de taxi. En waar rij je? Ik rij in de omgeving van Holler. Ah oké. Okay. En heb? Oh, je hebt gasten. Ik heb gasten, maar we praten gewoon even door. Het is geen het is probleem. We komen alle gesteren de radio dus. We komen de komen gasten er. nu uit, uh, uit de kroeg gerold. Nee, ik ga in de omgeving van, uh, van Zwolle. Oké, okay, maar zij komen nu uit de kroeg gerold waarschijnlijk. Want... Ze komen nu bij de discotheek, uh, bij een uh, grote discotheek in het het Haasje, wel kent. Ah, okay. Daar oké. ik nu en. Uh... En daar, uh, daar, dat, gaat om, dat, dat gaat om drie uur dicht of zo, of om half vier? Nee, nee, nee, nee. het haastje gaat in een uur of zes, half zeven, gaat uur dicht. Zo, en, in Kampen? Dat zijn de laatste die, die dan weggaan. Oh, wat lekker uh, de, de, trend bij, de trend bij ons is, als je die kleine dorpjes hebt, zo rond Zwolle, en je hebt een heel groot gevoel, dan is het een uur of half drie, drie uur is het gebeurd. Ah, oké. Okay. Dan kom je in de grotere steden zoals Zwolle, dan is het vaak om uh, half zes, vijf uur, half zes nog druk. Ja, heb... Wat ik net al zei aan de radio, wat wel een trend is, ik rijd nu acht jaar voor deze. Voor voor dit bedrijf. Ja. Maar als je een jaar terug, anderhalf jaar terug, bij de te discotheken kwam, dus hier in de omgeving, en er zitten echt wel grote, waaronder ook zang in Duitsland. Ja. Nou, dan reden ik met vier, vijf busjes. Nu rij ik nog alleen. Ja. Maar hoe komt dat dan? Weet ik niet. Ik, wij, wij, wij hebben geen verklaring daarvoor. Wij weten het niet. Maar zijn, de, want, want jij zegt van, nou ja, in de grote steden gaat het wel door tot vijf uur, half zes. Nou ja, nu bij het haasje ook. Maar je hebt ook kleinere dingetjes die dan om drie uur dicht gaan. Dus je kan het wel mooi over de avond verdelen dan qua taxichauffeur. Ja, dat was vroeger wel, ja. Dan, had je, dan kon je het mooi verdelen ja, als de discotheken al vol Maar de discotheken, dat is de ene na de ander sluiten. Ja. Dan hou je niet veel en, werk waar over. Ik, waar het in, in zit, weet ik niet. Nee. En jij, als je zelf in de, in de kroeg zit, Gertjan, uh, ben jij dan een, een laadmaker? Ben jij echt een nachtbraker? Nee, niet meer. Vroeger wel. Ja? Daar heb ik mijn leeftijd voor. Nou, niet meer. Maar hoe zag het er vroeger dan uit? Ja, inmiddels twee. of drie. Ja, en dan? Ging je dan wel naar huis of ging je nog door? Nee, rond een uur, half drie ging ik kruis, twee uur, half drie. Nou ah, oké, okay. dat was ja. best wel redelijk vind ik hoor, als je nu hoort wat je zegt, dat de, de, de kroegen tot zes uur open zijn. Ja, maar vroeger in die tijd, en die tijd van mij, het begin jaren zeventig. Ja oké. Okay. Uh, en vooral in die kleine dorpjes waar ik eigenlijk vandaan kom, uh, dan, dan zag je, nou je zag je niets meer in de kroegen, dan moet je de volgende dag aan naar de kerk Ja, oh ja. ja, dat is wel de zondagochtend natuurlijk. Ja, oh, Ja, top. Hey, uh, Gert-Jan, rij voorzichtig. Doe ik. En bedankt dat jij even belde. En doe de groeten aan je klanten, hè? Ja, doe het. Ja, Hebben ze daar okay. een zin gehad vanavond? Ja, oh, zeker. Ja, echt waar. Waarom gaan jullie eigenlijk nu al naar huis? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet toch een keer, hè? Ja, het is, het is half vier nog niet eens. Ja, dat is waar. Maar ja, vier uur gaat hij al dicht. al vier uur gaat hij wel dicht. Ja, nee, de Nederlandse groep blijft nog hoger, hè. Ah, oké. Okay. En, uh, en uh, hebben, jullie het leuk, hebben jullie nog gezoend, vanavond? Nee, ja, ja, ja, jongen. oké, oh, oh, oh, oké. Okay, okay. Nou, dat wilde ik nog even weten. Ik denk, als ik jullie toch aan de lijn heb, zo. Hé, hey, dank jullie wel, maar ja. en een goede rit. Ja, dankjewel. Top. Uh, je kan bellen 0800-121, 0800-121. Uh, Leon uit Hardingsveld, um, nacht Nou, goeiedag. Jij weet niet met Leon oh. uit uh, Hardingsveld. Ik kom uh, uit een bos. Oh, nou ja, maar ja. Nou, dat maakt niet uit, dat dus, uh, scheelt niet veel. Maar ik, ik hoor bij jouw programma. Ja. Ik zit in de radio ik zit net te luisteren. Ik ben een uh, zanger en ik uh, kom veel in het uh, uitgangsgebied. Ja. En uh, nou, ik vond het heel frappant. Ik werd een uh, maand geleden werd gebeld door een man met een kroeg in Haringsveld. Ja. En ik zeg tegen hem, ik ja, hoe laat uh, zou ik je uh, kunnen? Nou, ik kwam begin van de avond. Hij zegt: maar ja, begin van de avond uh, werk bij ons eigenlijk niet. Want wij hebben helemaal geen uh, sluitingstijden. <laughs> en die zegt tegen hem, ja, hoe kan dat nou in Nederland? Dan uh, heb ik ook wel sluitingstijden. Oh, je hebt wel wat meer steden zonder sluitingstijden, hoor. Groningen, ja. Arnhem, Nijmegen, ja, ja, ja. Maar dit is eigenlijk Haringsveld, uh, Gisendam, Het is een dorpje, Ja, uh, ik weet niet hoeveel mensen er wonen, maar ja. Vijfduizend <laughs> misschien, ik weet niet, tienduizend. Ja, uh, ja, ja, En dan heb je, uh, die man zegt tegen mij, nou, wij moeten de ene, we hebben twee bars in de kroeg. Moeten we moeten van de gemeente, moeten we elke bar moeten we minstens een uur sluiten. Dus ja, dan gaan we gewoon naar de andere bar gaan We dan gewoon open. Huh? Dan gewoon Wa wacht heel even. Zij hebben, zij, er is een dorp dus in, in Hardingsveld. Die heeft ja. twee barren in dezelfde gelegenheid. Zodat ze die ene even dicht kunnen gooien en die andere open. Omdat dat volgens de ja. wet moet. Dat is mooi hè? Ja, te gek. <laughs> ja, ik vond het. Dan kunt u weer eens blijven hangen. Maar dat verplaatst ja. ook, want ik zie het even voor me. Dan zit iedereen in die ene kroeg, dus we noemen het even de linkerkroeg. Zit iedereen lekker ja. biertjes drinken, gaat er een soort bel waarschijnlijk om drie uur. Uh, ik noem maar. Ja. En dan moet iedereen zo lopen naar de rechterkroeg. En dan kunnen ze daar weer drinken. En dan gaat om vijf uur weer een bel en dan lopen ze weer naar de linkerkroeg. Ja, dus uh, ik vind echt, uh, ik stond er even aan te kijken. Ik zit ja. zelf uh, vaak uh, in Rotterdam. Uh -huh. En uh, nou ja, daar weet ik ook in ieder geval, dat ze een sluitingstijd van een uur. Nou ja, oké, okay, als je om vijf uur dicht gaat, om zes uur ga je niet je weer terug de kroeg in. Dan ben je weg. Maar dat is wel een leuke oplossing van de ene bar moet open. Dan gaat de andere even dicht. En dan gaan we lekker gewoon 24 uur per dag door. Ja, ik vind het te gek. Maar hoe was het uiteindelijk? Want jij ging er naartoe en je hebt er opgetreden als zanger. hè? Nee, nee, ik heb daar niet uh, opgetreden. Omdat ik, uh, ik kon alleen maar begin van de avond. Ja. Maar die man, die zei, die, die, die wou natuurlijk zo laat uh, mogelijk natuurlijk. Ja, ik, uh, ja, alles vier, vier, uur werd het voor mij... Uh, ja, dat was voor mij niet mogelijk, dus uh, stond ik in Rotterdam ja. En uh, ja, maar ja, vier uur, uh, vijf uur, ja. He, dat is natuurlijk ook een ja. nadeel, want dat is ook de gedachte achter sluitingstijden. Hè? Dat ze willen, de gemeente en de kroegeigenaren, dat mensen op tijd naar de kroeg gaan. Dus dat je niet pas om twaalf uur, één uur naar de kroeg gaat, maar dat je al om negen, tien uur gaat. Omdat je dan, ja, het uh, ja, begint de avond gewoon vroeg en duurt in principe even lang. Want het maakt niet uit of je van twaalf tot zes in de kroeg zit nee. of van tien tot vier. Ja, maar, maar ik heb wel het idee... Ik heb altijd idee en ik, ik zeg maar ja, ik ben eh, 47 en dan heb ik altijd die thee het idee van vroeger rij ik uit. Mm -hmm. Als die mensen in de kroeg wil hebben, dan moet je vroeger sluiten. Ja. Want dan, als je nou gaat, dan gaat de, de meeste jeugd, en vooral studenten, ja. die drinken er eigenlijk toch een beetje in van ja. tevoren. En dan, dan gaan ze om 1 uur, gaan ze de ladders al bijna naar de kroeg. Ja, dan wordt er niks meer verteerd. Dan kost het niet zoveel geld. Hè? Ja. ja. Maar is dat, dat is, dat iets van, van, is dat iets van, van tegenwoordig meer, van de afgelopen tien jaar? Want ik heb ja, het altijd ja, uitgekomen. Ja. Nou, ik, ik, ik, kroegen. ik ken kroegen in een bos en omgeving in een bos. En bijvoorbeeld, ik noem maar iets op zondagavond. Dan mm -hmm. eh, zijn die tot elf uur open en dan is de, zit er om vijf uur s'middag die kroeg vol. En dan gaat iedereen om elf uur lekker naar huis. En s'morgens kan gewoon iedereen, gewoon om zeven uur, half uur gewoon... We beginnen we werken. doen ze in Engeland ook? En in principe gaan ja. naar alle kroegen om 12 uur dicht. Maar dat is ook het idee van, hup, uit je werk. Gewoon even een biertje komen ja. drinken. Even vis en chips erbij. Nog een biertje en dan gewoon om 11 uur naar huis. Ja, daar nou, ah. zit iets in. Maar ben je daar voorstander ja. van? Wat, aan welke kant sta je? Ben je van vrije sluitingstijd, dus zoek het maar uit. Zoals in Hardingsveld. Of uh, ja. wel die regulering, dat je dus wat eerder dicht gaat... en dat feest dus ook eerder begint? Nou, ik denk, ik denk dat het, leukere, het feest leuker is... Als het eerder begin En eerder tot. Want zo heb je vaak, inderdaad, heb je ook uh, trammelant En uh, ja, dan denk ik altijd van ja. En vanaf het ook, dan was ik in de kroeg. In de Reutem. Ja, ik weet niet. Reutem, ik had er ook nooit van gehoord. Nee. Ik in de buurt van Engelo. Uh -huh. Ja, en dan komen er een hele hoop van die mensen. En duurt daar maar tot twee uur. Maar dan onze uur één. Dan zie je echt de mensen binnenkomen. En die zijn de zat <laughs> ja. En dan denk ik, maar ja, wat, wat kom je nou nog doen? Ja, wat uh -huh. is er nog fun aan om... Laten zat, dat? Naar de kroeg te gaan, weet je wel? Ja, nog een en het beetje. Het is veel gezelliger als je lekker binnenkomt, 11 uur lekker naar de bier gaat. en je gaat 2 uur lekker naar huis. Ja. Nou, lekker uh, liggen te tenminste nog tijd in bed. Nou dan ja, ben je de volgende dag ook wat fitter. Ja, dat is weer het. Uh, kijk, uh, ik ben ook wel een voorstander van wat jij zegt. en je zit lekker met iemand uh, aan de kroeg. lekker in, aan de bar zie je lekkere pilsjes drinken. en inderdaad, voordat je het weet is een bepaalde tijd. gaat die sluiting. Uh, Tijd is het dan, en dan zegt hij: De kroeg van het laatste rondje. Hé hey mensen, we pakken er gezellig nog een. Denk ik: Ja, we pakken er gezellig nog een. Ja, we moeten er nog eentje pakken, want anders gooi je ons buiten, Ja, en dat is ook wel jammer, vind ik. Ja, ja, ja. En als je zelf gaat, toch, dan nu, ben je dan een vroeger gaander of een, uh, een langer zitten Nee, ja, ik wil wel. Ik wil wel een vroeger. <laughs> Dit is de al laatste altijd elke week. <laughs> En heb je vanavond ook opgetreden dat je nog in de auto zit? Ja, ik ben vanavond in Reutem geweest. Ah oh, ja. Dus, eh. Uh, ja. En ging het dicht en toen jij wegging? Uur... Ja, om twee uur uh, ging het uh, dicht. Oké. Okay. En ga ja, je nu nog soms... ergens naartoe of niet? Nee, ik ga nou lekker naar huis. Lekker in je bed. In. <lacht> ja, ja, in. Slaap lekker, Leon. Ja, ik wens je ook een goede dag nog. Dank je wel. je nog? Ja, en blijf lekker luisteren. Ik zit er tot vijf dat uur. En het gaat nog de hele nacht door, want deze kroeg ja, sluit wel. nooit. Bedankt. Hey, fijne avond. Oké, okay, fijne avond, bedankt. Yes, je kan bellen 0800 1121 en ik heb het met jou over sluitingstijden. En uh, ik heb ook een, een, een, een live verslaggever rondlopen. Dirk, hij is nog steeds in de hoofdstad Amsterdam in de kroeg Omen Snol. Deze kroeg heeft uh, van de gemeente het experiment gekregen om 24 uur open te blijven. Toen net sprak Dirk al met de eigenaar. En uh, Dirk, ik, uh, ik hoop dat je nu een lekker een biertje hebt, want uh, ja, dat, uh, dat mag wel. Oh ja, ja, ja. Oh, ik hoor het al. Dit zijn uh, al. Oh, ja. op leeftijd. Uh, we vragen hoe het met ze gaat. Uh, heren, hoe, um, hoe maken jullie het? Ja, ga eens lekker. Ik zit hier naast me mijn grapje, uh, Japi. En uh, we komen hier eigenlijk altijd al. Uh, ik ben hier geboren, getogen. Tegenwoordig woon ik in maar mijn vrouw die... Uh, die rijdt met je gewoon elke avond heen en hebben uh, dan weer s'avonds ook weer op. Ja, ja. Met die nieuwe sluitingstijden zijn uh, zijn gewoon helemaal nacht doorpieten en dan uh, komen ze hem in de ochtend ophalen. Ja, het, maar uh, ja, die vrouw van mij, kijk, uh, die kan ik niet rijden. Je wist trouwens dat er in bieren vrouwelijke mannen zitten. Hoe je hier denkt, hoe je hier praten, dan ga je ook nog slechter rijden. Kinderen ga ik net zo goed zelf rijden, maar ja, dat kan natuurlijk niet, dat wil de smuïders dus niet hebben. Maar we uh, nee, kijken, als ze in feite beter in de trein. Als een keer met uh, de trein op tijd komt, dan is het uh, per ongeluk, snap je <tie> Ja, ja, maar Eddie, ik, ik, ik heb stuut, ik, senaat, is dat studenten. is ja, ja, ja. ja, dus, Eddie, Dat is precies wat ik bedoel. Dat is precies wat ik bedoel. ik bedoel. Oh, die Dirk, die, heeft, die maakt me wat mee in die kroeg. Zeg, ome Snol heeft het experiment gekregen om 24 uur uh, open te blijven. En uh, nou, hij, volgens mij zit hij daar nog wel eventjes. Ik ga zo meteen nog even proberen contact met hem te zoeken. Even kijken uh, of hij nog leuke mensen daar spreekt. Want volgens mij komen er ook wel bepaalde types in zo'n kroeg. Zo'n nachtkroeg is toch altijd wel een beetje het afvoerputje van, uh, van, de, van een stad. Alle dronken mensen verzamelen zich dan zo in die kroeg die dan nog de hele nacht open is. Um... En daar wil ik het graag met jou over hebben. Sluitingstijden: 0800-1121. 0800-1121. to the moon. And the ocean to the sky. I've looked to you my whole life. Now I have to say goodbye. But to say that I've lost you is a selfish thing to say. I've never seen nothing as beautiful as watching you slip away. To see you go in the arms of your rangers, then to stay right here with me. I'll meet you on the other side of the Jordan. Now let your soul. Hit it all was feeling and failure. You took it gracefully. You said that start of the right straight on till morning. When you need me, you know that's where I'll be now the rest of my life without you. Right now it's hard to conceive You said don't cry for me now You've got to remember There is no death for those that believe I'll keep you right here Put you on the other side Of the Jordan Now let your soul voor degene die uh, vorige week hebben geluisterd. Toen ging het over liefdesverdriet, omdat mijn vriendinnetje dat had uitgemaakt. Toen ben ik... Uh, afgelopen woensdag moesten we even afspreken... want ze had mijn, uh, mijn huissleutels onder andere nog. Ja, dat moet je even afspreken. Begonnen we in de kroeg en toen zijn we naar het concertje geweest... van de band die je hoorde, Rival Sons, en, uh, met het liedje Jordan. En daarom dacht ik, ik moet hem even draaien. Ik heb jullie uh, vorige week twee uur lang... Ja, bestookt met liefdesverdrietverhalen van mezelf en, en van jou. Je kon bellen naar 0801121. 121 Kan nog steeds trouwens, vannacht ook. Gaat het over sluitingstijden. Maar ik was met haar daar samen bij het concertje. En het was leuk en het was mooi. En ik denk van, ah, ik moet eventjes terug naar die woensdagavond. Uh, naar, naar de Rival Sons, die in de Melkweg stonden. Het gaat vannacht over sluitingstijden. Over uh, vrije sluitingstijden. Of juist dat je zegt van, oké, okay, allemaal leuk en aardig. Maar drie uur moet echt de kroeg dicht. Want dan komt ook iedereen eerder naar de kroeg toe. Dat is, dat is Leon had ik toen net aan de lijn, en die zei van doe dat maar. Want ik vind het veel leuk. Ik ben meer een vroeg drinker, dus uh, gewoon lekker om 10 uur naar de kroeg. Tot een uurtje of twee ben je de volgende dag ook eventjes wat fitter en niet zo brak. Nou ja, hoe sta jij erin? Kees uh, heeft gebeld naar 0801121. Kees, goeie nacht. Ik zeg, uh, laat ik even open blijven. Laten de ze zag maar beslissen wanneer ze dicht kunnen. Ik heb 26 jaar in Antwerpen gewoond. En daar nee. zijn vrije sluitingstijden. En je merkt dat die, juist die cafés die uh, echt niet uh, open mogen blijven... dat daar veel meer problemen van komen dan die cafés die moeten sluiten. Komen er meer problemen van? Minder. Oh, minder. Cafés die open blijven komen er minder problemen van dan de cafés die uh, vroeger moeten sluiten. Hoe kan dat dan, denk jij? Dat ze er rustig de tijd nemen als ze er zitten gewoon... Uh... Als weg en als ze echt moe zijn en uh, ja, dat, dat, dat, dat werkt gewoon. Ja. Jij zegt eigenlijk gewoon: geef de, de, de bar-eigenaar maar de verantwoordelijkheid om een beetje aan te voelen hoe de avond ja, in elkaar natuurlijk. zit. Ja, natuurlijk. Jij vindt het ook niet leuk als het gezellig is dat je opeens buiten moet, omdat het opeens om twee uur moet sluiten? Nee, nee helemaal niet. Oh. Kijk, en dat dan... kun je voorkomen door dat gewoon vrij te laten. Maar wat uh, Leon toen net zei, hij zei van ja, maar als het gewoon de hele nacht open is, uh, dan komen mensen om drie uur nog binnen en die zijn strontlazers. Dus als je gewoon zegt, twee uur gaan de kroegen dicht, zorg je ook dat iedereen er om tien uur is. En dan is het dan al het feestje. Je kunt mensen ook weigeren als ze als strontlazers zijn. Dan kun je ook zeggen van, joh, sorry, je hebt al zoveel nap ga je smaakt naar huis toe. Ja. Zo'n cafébaas heeft ook een, uh, heeft ook een uh, verantwoordelijkheid. Ja, absoluut. We hadden in Antwerpen... Dat is, kan ik kan de naam wat noemen, want het café bestaat niet meer. Oh, omdat anders had je hem ook mogen juni, noemen, hoor. Uh, dat café heette In de Zoete Naam Jezus. In de Zoete van Jezus? In de, de Zoete Naam Jezus oh, heette ja. dat café. Ja. Dat was uh, een van de meest bekende... ook een beetje de meest beruchte cafés van Antwerpen. <laughs> ja. Die baas die kreeg alles binnen... Uh, wat dus van de, van de andere cafés afkwamen als die gesloten waren. Dat beetje het afvoerputje van de stad, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. iedereen wist, als, als, het, als het, de cafés gingen sluiten, konden ze daar nog wat drinken. Het personeel was er ook op, helemaal op ingesteld. Die wisten gewoon van die moeten we extra in de gaten houden, of die moeten we nou niet meer binnenlaten. Uh, Dan kwam Jan de, Jan de directeur met Pietje de zakkenroller, kwam daar wat drinken. Ja. En dat ging heel goed samen. Oh, klinkt heerlijk, zo kroeg. En die man die is ermee gestopt, die was 65 en dan was het echt ook moe, hij heeft uh, echt wel hard geweten, jongen. En hij doet nog genoeg dingen bij, want hij staat nou in andere cafés nog wel te tappen. Maar uh, het was heel zwaar, dat café. Hm. Maar het, iedereen ging er naartoe. En, en, en iedereen had er ook plezier. Inclusief jij, jij zat er ook. Ik zat er ook, ja hoor. Ik heb er heel veel gezeten. En wat is je mooiste avontuur die je daar hebt beleefd? Want je kon daar natuurlijk nachten blijven zitten. Mensen kwamen, mensen gingen, mensen... Wat, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in, die, in de, de, de zoete... Oh, ik heb er zoveel meegemaakt. Ik heb mijn ik, uh, ik beste kameraad leren kennen die er achter de bar stond. En die nu ik uh, alweer meer dan een jaar in Nederland terug ben... nog altijd mijn beste kameraad is. En dat vind ik ook fantastisch. Ja. Maar dat heb ik dus wel overgehouden van dat café. Ja. En hoe vind je dat in Nederland dan nu? Want, want waar woon je nu? In zijst. In zijst, Hoe is het daar? Jo, <laughs> ik ga niet meer zo veel op café. Oké. Okay. Als ik ga, dan zit ik toch in Antwerpen. Ik ken, uh, ik ken de cafés er allemaal nog. Ik ken de kroegen. Dus, uh... Maar ben je wel eens in Zeist geweest? Jawel, jawel. Ik ga ook wel af en toe wel eens weg in Zeist. En net is ook wel gezellig, hoor. Daar gaat het niet over. Ik bedoel, uh, je, je vindt overal wel een gezellige cafés als je maar een beetje zoekt. Ja, ja nee, absoluut. Maar jij zegt wel gewoon sluitingstijden... Weg ermee, gewoon iedereen moet ja. lekker zelf bepalen wat ze willen. Ja hoor, als jij, als jij weet dat je de volgende dag moet werken, dan moet je toch een beetje zelfdiscipline kunnen opbrengen om weg te gaan, ja. als je dat weet van jezelf. Ja. We hebben het allemaal erover, we willen alles zoveel mogelijk zelf regelen. En dat soort dingetjes mogen we dan niet zelf bespreken. Nee, dat is wel raar inderdaad. Maar denk je, want ik had toen net Wietse ook aan de lijn. Die zit in Brussel nu, ook in België. En die ja. zei ook van, ja, volgens mij zijn ze hier ook veel makkelijker dan in Nederland. Wij zijn echt toch een beetje van de regeltjes alles maar aan banden leggen. Ja, op dat gebied is, is het zeker zo. Ja, dat ja, is ook zo. Maar hoe komt het dat dan? Ik heb in België ook wel uh, gemerkt dat er ook wel bepaalde regeltjes zijn hoor. En dan kunnen we soms heel, heel, heel zijn, soms in bepaalde dingen. Daar zou het nou niet over hebben. Maar dan op het gebied van kroegen? Uren. Maar qua kroegen hebben ze al een, een hele goede reputatie en uh, dat werkt ook gewoon. Ja, zijn ze gewoon Burgondischer dan ons denk je? Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Ja. Ja, ja ik moet maar, ik, ik ga maar naar die goede verhalen uit Brussel en uit Antwerpen, ik moet maar even naar België denk ik binnenkort en dan daar gewoon tot zes uur in de kroeg zitten ja weet je wat, ik zou zeggen, euh, maar laat je ze een afstand maken, neem een nachtje een, een, een meter de stad in. Nou, gezellig, Kees. Jij kent de stad natuurlijk, Antwerpen. Gaan we lekker mosbelen eten? Ik kan nog even op mijn duimpje. Ik heb, gezegd, ik heb er 26 jaar gewoond. Nou, dat bedoel ik. Ja, nou, gezellig. Ik, ik ben voor. Ik, ik ga, Antwerpen lijkt me tof. Oké. Okay. Nou, fijne avond. Slaap lekker. zien je nog. Nog, nog. nog veel plezier met je programma. Dank je wel. Blijf lekker luisteren. Doei. Oké, okay, dank je wel. Ja, lekker. Uh, ik word zelfs uitgenodigd nu voor sluitingstijden die ze niet kennen in Antwerpen. Gewoon doorgaan, gewoon feesten in de kroeg totdat je erbij neervalt en zelf naar huis moet kruipen. Misschien ga ik er ook wel naartoe hoor, naar Antwerpen. Ik ben een paar keer geweest, vond dat altijd erg leuk. Nu is het tijd voor mijn eigen bar waar mijn, uh, mijn BNN-collega zitten, Want die zit daar ook lekker te pimpelen en uh, ja, de sluitingstijd is pas tegen vijf of zo. Um, en ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe zij daarna naar kijken naar sluitingstijden. Zijn zij voor sluitingstijden of juist van... Um, Oké, okay, gooi maar lekker open die nacht. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik weet wel dat ik... Ik kom dus uit Noordwijk. En daar ging alles altijd om twee uur dicht. En toen begonnen we dus wel veel eerder met drinken. Veel ja. eerder met uitgaan. En niet, zo, niet dat voordrinken, maar dan stond je gewoon in de kroeg al. En toen op een gegeven moment zijn die uh, sluittijden daar naar drie uur gegaan... om het overlast te veroorzaken, zodat iedereen niet tegelijk wegging. Dat sloeg echt nergens op. Want als je dat doet, dan moet je het volgens mij meteen tot vijf uur doen. Maar dat één uurtje blijft iedereen toch wel. Maar ging iedereen veel later naar de klok? Maar is dat de reden dat, uh, dat de sluitingstijden. Uh, dat was lagen daar wel. Stijpen? Daar was het toen omdat om twee uur iedereen zeg maar, op de boulevard van Noordwijk. Weet je er wel eens geweest? Fantastisch. Nee. Maar er dus stond iedereen <lacht> dus op de boulevard van Noordwijk. een beetje te hangen. En dat wilden ze tegengaan. Maar ja, als ja. jij dan dus om drie uur doet. Hey, oh! Hé, hey, hoi! Hi, ja, we, zijn yeah. al begonnen. we hebben het over sluitingstijden. Oh. Maar, um, dus dan, dan werkt het denk ik, als het om geluidsoverlast gaat, werkt het wel. Maar nou. soms was ik ook wel blij dat ik om twee uur naar huis moest. Want dan ben je wel nog een soort mens, dag erna. Terwijl als het maar doorgaat en je bent... Ja, want die keuze maak je toch voor jezelf, ik snap het. In hele yes, toeristische steden als in Amsterdam. Als in Amsterdam ik... Nee, nee, na nee, nee, een paar uur maakt niet, <laughs> uh, maakt niet jijzelf, maar de alcohol die je yeah. genuttigd hebt, de keuze. Ja? nou toch ik, wel. Nee, dat... Kan jij altijd zeggen, oké, okay, ik ben het gewoon nu zat, het dus ja. is twee uur gelukkig... Ja, echt? Ja, ja dat kan ik dus niet. Ik kan het niet meer. Ik kan het wel heel goed zeggen, als alles om twee uur dicht gaat, dat ik dan ook echt een beetje zaggereinigd ben. Dat ik dan echt denk, ja, wat, ik wil nog, ik wil ja, nog meer. Dus waarom gaat het hier om twee uur dicht? Ja, je stopt dus wel een soort op je hoogtepunt. <laughs> dat natuurlijk een beetje over de ja, tekenen, Maar, nee, ik maar liever was... op, op het dieptepunt denk ik dan. Ja, ja echt nee, maar moe ben daar waar in ik vandaag om Engelo? dat is dus... Dan uh, ga je echt om zeven uur de kroeg in. Acht uur. Ja, maar dat is wel man. En dan ben je... Om, om twee uur ben je echt wel zat. Ja, je ja, klaar. Ja, maar ik merk, wel, ik merk wel heel vaak als je dus die niet sluit... Dat hebben we hier toch ook wel dan, dan ga je weer naar, naar een feestje. En dan ga je naar een after. En dan ga je weer naar een after. En dan kom je thuis. En dan denk je, ja, tot twee uur was fantastisch. En daarna weet het eigenlijk niet meer. After sluit dus over. Dat vind ik dus echt geen ene reet meer aan. Ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Het, het, ik woon in het centrum van Amsterdam. En ik vind dat... Oh ja? ja, joh. Ik vind het ook <laughs> vaak zo betuttelend. Dat, uh, niet met glazen op straat. Ja. Uh, en ook wegens klachten van de buren. En dan denk ik, je gaat in een binnenstad van ja. Amsterdam wonen... In een, in een straat waar allerlei maar kroegen zitten en restaurants. Ja, en dan heb je daar een huis gekocht en dan zit je daar lekker RTL 4 te kijken. En dan zit je lo loop je je een beetje te storen. Ja, ik snap over... dat ook wel. Al die dronken nee. Engelsen die die maken er echt een potje van. Dan moet je gaan wonen. Dat weet je. dan moet je inderdaad naar buitenwijk gaan. Ja, ja. En ik vind ook gewoon met heel veel kroegen wordt het pas leuk om 1 uur. Ja, maar dat ja. komt dus omdat die sluitingstijden zo laat zijn. Want als ja. jij dus inderdaad, als het gewoon om twee uur dicht gaat of om twaalf uur, dan ga je inderdaad ga je gewoon vanuit werk ga je daarheen. En eigenlijk zit je nu, als je om inderdaad een uur of twaalf, zit je een soort te wachten soms. Nou, ik vind dat juist wel relaxed. Als ik ja? dan na een lange dag thuis kom, dan denk ik, oh, dan ga ik eerst even op de bank liggen. En dan weet ik veel, dan kijk ik even tv ofzo. En dan. Ja, rustig gaan, dan krijg je in één keer weer zin om iets te gaan doen. En dan ga ik rond drie of elf, twaalf ga ik de stad in. Oh, dat is me echt te laat. Maar denk Misschien. je dat er meer gezeik is, omdat er langere sluitingstijden is? Dat, er, dat je daardoor mensen zo dronken zijn, dat, dat je dat zou tegenhouden? Als nou je ja, je, je zegt het net zelf, ik ken geen maten. Dus iemand moet tegen me zeggen stop. Hup, stop. Ja, de meningen zijn erover verdeeld um, over de sluitingstijden. Wel of niet, vrije sluitingstijden of om drie uur iedereen lekker naar huis, lekker overzichtelijk en vroeger naar de kroeg. Ja, dit is de plaat die je meestal als laatste plaat hoort in de kroeg. Echt zo van, het is de hoogste tijd. André Asus. Ja, te gek. Dit hoort er een beetje bij, toch? De klok is laat. Dit wordt de laatste ronde. Ja, ik moet ze luiden. Het is tijd om weg te gaan. Nou, kom vooruit. Maar dit is echt de laatste. Nee, ome Jaap, wil je het gaat, dicht? Het is echt gedaan. Klas leeg, gaan naar buiten, want de kelder wil naar huis. Ja, het is tijd, ik kan het niet helpen, maar er zit nog iemand thuis. Ja, het is tijd voor iedereen. Je korps, die wil natuurlijk vochten, maar zijn dochter aan heeft gelukkig al betaald. Rimp je glads, leeg ga naar buiten, want de kelder wil naar huis. Ja, het is tijd, ik kan het niet helpen, maar er zit nog iemand thuis. Ja, het is tijd voor iedereen, niet dat ik je weg wil sturen, maar het is tijd, de hoogste tijd. Ja, dit is zo'n plaat die je zo aan het einde van een kroegavond kan horen. Ik ben heel benieuwd welke plaat jij graag zou willen horen uh, aan het einde van een, een mooie kroegavond. Misschien zit je nu wel in de kroeg of loop je net naar huis en denk je van... oh, dit was zo'n mooie laatste plaat geweest van mijn kroegavond. Laat het me weten, 0800 1121 En dan, dan schakel ik nog eventjes snel naar mijn uh, live verslaggever. Uh, want vannacht gaat het dus over sluitingstijden. Ben je voor vrije sluitingstijden of juist een beetje strikt twee uur iedereen naar huis? Laat het me weten, 0801-121. En mijn verslaggever Dirk is in de kroeg Oomensnol, maar wordt geëxperimenteerd met het 24-7e opening van de deuren. Dus altijd open. Dirk, je loopt al sinds uh, drie uur rond in Oomensnol en uh, je hebt al wat mensen gesproken. Waar ben je nu? Ja, dames en heren, uh, we gaan van de oude garden naar de nieuwe garden. We waren net bij wat stamgasten. Oh, echt? Wow, je maakt dingen mee natuurlijk. Dirk. Uh, we hebben hier uh, wat uh, jonger publiek. Uh, heb je nog de hoop dat je een, een, een, een leuke dame tegenkomt? Wellicht een toekomstige geliefde? Ja, ja ik kan je zeggen, guys, als je vlinders in je buik hebt... Nee, ja, gasten, luister. <laughs> je hebt me eens te zeggen, als je flinders in je buik wil... kun je dat je uh, rups in je geest doen. Ja, dat hebben we wel vaker gezegd. Wij komen vaker in uh, dit soort eten op mensen natuurlijk. In een heel mooi tent, sowieso. sowieso. Maar uh, geen hertjes zien, heel veel oude vrouwen. Maar veel uh, jongens, jullie denk je dus niet de toekomstige vrouw tegen het lijf te lopen. Ach, ja. ja, je moet ook niet, misschien niet op zoek gaan naar de hoofdprijs, weet je wel. Je hoeft geen hoofdprijs te verhaal te wil Misschien gewoon de hertjesnavel een beetje tackelen. En we zijn hier samen me oor, met een publiek. Uh, Hebben jullie het idee dat jullie hier op de plaats zijn? Ja, het zijn gewoon hele normale mensen. Gewoon, we staan gewoon hier tussen de prolet. Ik vind het super mooi eerlijk gezet. Warmte van zo'n zo oude man zo, hè? die hier al, al jaren waarschijnlijk op dezelfde plek zit. We komen hier natuurlijk net. Maar het voelt meteen heel goed. Maar eigenlijk, als je mij heel eerlijk zou vragen, dan kom je eigenlijk gewoon kaart te neuken. Ja, en je lag lag je door, van van. Dat is wel een gasting, ja Nee, ik zie hier ook niet wat waarmee ik denk, ik ga even een aantal ons potje voorstoppen. Echt, je moet wel een hartslag hebben, sowieso. Nou, een paar hier twijfel ik een beetje bij, ja. Zo, jezus. Oude, oude, oude, oude papieren huid hier naast mij. Ongelooflijk zeg. Jongens, ik zie daar in de hoek een, een hele leuke jonge blonde dieren staan. Uh, ja, ik zie misschien wel wat voor jullie. Jongens, op, op, uh, op, op, op, ja, maar, nee, ik ga een wc opzetten. Ja. De wc is uh, verstopt hoor ik net. Maak je je zorgen, pik. Uh, die vind ik wel. Op. Oh. Wat, wat, wat de gekke mensen daar in, uh, in Café Omesnol. Waar mijn live verslaggever Dirk is. Want het gaat over sluitingstijden. En uh, die kroeg heeft het, um, de monopolie gekregen in Amsterdam. Om gewoon 24 uur per dag open te zijn. En uh, Dirk is daar. Zometeen, ja, ik kan het niet laten. Ik moet nog één keer schakelen met, met Dirk. Want hij heeft nu al zoveel leuke mensen uh, gesproken daar. Dat doe ik zometeen nog eventjes. Na het uh, NOS-journaal. Um, na het NOS-journaal spreek ik ook nog even met uh, Gregor, die belde toen net in op 0800-1121 om uh, uh, zijn mening te geven over de sluitingstijden, over uh, vrije sluitingstijden of juist gewoon alles om twee uur dicht. Zometeen hoor je dat van Gregor en je hoort zometeen het NOS-journaal met René van Brakel. <jaar>